Eerst een klomp met het NOS-journaal. Steeds meer mensen lopen blessures op bij het sporten... blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar liepen ruim 4,5 miljoen mensen één of meerdere sportblessures op. Zo'n 300.000 meer dan een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat meer mensen de laatste jaren zijn gaan sporten. De meeste sporters die op de spoedeisende hulp belanden zijn mountainbikers. Volgens onderzoekers onderschatten veel mensen hoe lastig die sport kan zijn. Defensie krijgt een vliegbasis voor F-35 straaljagers en een grote kazerne op Lelystad Airport. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Het is onderdeel van een plan dat gaat over 50 nieuwe locaties voor Defensie. Over vakantievluchten vanaf Lelystad is nog geen knoop doorgehakt. Het volgende kabinet gaat dat doen. Justitie in de VS is begonnen met het vrijgeven van honderdduizenden documenten over Jeffrey Epstein, vlak voor het verlopen van de deadline. Het materiaal is in de loop van tientallen jaren verzameld, zonder meer in onderzoeken naar seksueel misbruik door de miljardair. Er staan nu zo'n 300.000 pagina's online. In Beltrum in Gelderland is gisteravond een trein op een auto gebotst. Gebeurde op een spoorwegovergang. De bestuurder is om het leven gekomen. In de trein zou niemand gewond zijn geraakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is al de tweede keer dit jaar dat er een dodelijk ongeluk is op de spoorwegovergang in Beltrum. Wetenschappers zijn kritisch over het duurste project uit het rapport van oud-ASML-topman Peter Wenning dat vorige week uitkwam. Hij stelde een AI-fabriek voor van ruim 22 miljard euro zodat Nederland digitaal mee kan komen. Maar de stroomvraag van zo'n datacentrum is gigantisch en wat het oplevert voor de Nederlandse economie is volgens deskundigen nog erg twijfelachtig. Het weer bewolkt en op veel plekken mistig. Die mist lost in de loop van de ochtend op. Het is overwegend droog, maar het blijft wel grijs bij maximaal 7 graden. Morgen ook droog, dan wat meer ruimte voor de zon bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. dit is echt niet normaal. Toeback leeft. Toebak we gaan het hier Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, zandvol! Yes, tweede gedeelsd in het radioprogramma, straks. Kijken we naar, ja, en ja, spannende dingen. Wat is dit? Oh, mijn god. goed. Oh, mijn god. Nou, trak er meer over en zijn weer een aantal mensen jarig. Oh ja, lekker! Boeren en rock noemde ik altijd weer. En uiteindelijk is er ook wel weer. Ja, deze persoon is ook jarig. Ja, Rick Mabel. Ja, maar niet eerder op knopje, maar die werd later nog weer gekufferd door iemand. En dat vond ik ook wel een leuke versie. Nou genoeg reden om de radio aan te laten. We straks alweer je leuke informatie uit de geschiedenisdoos vandaan. Eerst maar even. Hazy Jane. Plaatje over New York. Oh, is wat anders? Singing images with a flame It shakes its shadows. I ...en New York. Ach, dat is toch leuk om daar een keer een plaat over te maken... ...over New York, natuurlijk. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, wat gebeurde er door de jaren heen? Een greep uit de geschiedenis. Het is vandaag natuurlijk 20 december. We hoorden dit al. Terrain, terrain. Pull up. Vlucht American, uh, American Airlines uh, 965 van Miami naar uh, Colombia... ...stort uiteindelijk neer op een berg... En uiteindelijk wat je net hoorde is dat de, de vliegtuig zeg maar een berg nadert en niet omhoog trekt. Amid the treacherous terrain of the Andes, a heavy airliner is hurtling toward a mountain. In the flight deck, the pilots are keeping the nose of the aircraft up high... ...as they watch the ground close in at an incredibly high rate. They've pushed the engines to their limit, but the aircraft is barely climbing. How did a highly experienced flight crew find themselves amid dangerous mountain people? Precies, hoe is het in godsnaam gebeurd? Uiteindelijk heeft het te, te maken met communicatie. Te weinig ervaring met het technisch Engelse over en weer met de vluchtleiding, maar ook met de piloten. De piloot hebben zelf wel heel veel vlieguren gemaakt. echt Van, van 6000 uur tot 13.000 uur. Dus daar kan het allemaal niet aan liggen. Maar uiteindelijk hebben ze de, de, de automatische remmen, want ze zijn vlak bij het vliegveld, hebben ze al aangezet. De, de, de, de, de wielen zijn ook al uit. Dus ze proberen hem hoog te trekken, maar dat lukt niet. Omdat ze te veel tegenwind hebben. En uiteindelijk knallen ze dus meer op deze berg Botega. Storten ze neer. Uiteindelijk van 151 mensen... Nee, 155 mensen... Uh, overleven dus uh, maar uiteindelijk vier mensen. Die, die hebben het overleefd. En uiteindelijk, ja, uh, nou, dit is uh, vrij heftig uh, ongeluk. En het is het uh, dodelijkste ongeluk van Columbia. Oké. Okay. Tot nog toe. Op 20 december 1962, dat is echt lang geleden. maken de Osmonds hun televisiedebuut... in de Andy Williams Show. Oké. Okay. Dat is een programma van de Amerikaanse omroep NBC. En uh, de, uh, al de broertjes die. Uh, zingen in die televisieshow I'm a Ding Dong Daddy from Dumas. En tot uh, 1972, dus uh, toch tien jaar lang... zijn de broers geregeld in de Andy Williams Show te zien. Vooral Donny Osmond, die uh, op 10 december 1965 één dag na zijn achtste verjaardag zijn televisie maakte. Hij had heel veel succes... En, en die Andy Williams Show is nog jarenlang door Caro uh, uitgezonden huh? in Nederland. Is je Ik had hem even moeten opzoeken eigenlijk. Ja. 2023, ja, hoofdverdachte en oud-president Daisy Boutersen... wordt het Hof van Justitie, de zelf, in hoge beroep definitief veroordeeld tot 20 jaar cel. En uh, ja, ja, dat heeft te maken met de decembermoorden in 1982. Uh, uh, uiteindelijk zijn er 15 critici van het uh, militaire regime van Bouterse zijn zeg maar gewoon doodgeschoten. Uh, ze, he, hij had ooit verteld dat ze probeerden te ontvluchten. En dat ze in de vlucht zijn neergeschoten. Het bewijs was duidelijk dat ze gewoon zijn gefuseerd voor een muur. En de kogelgaten zijn nog steeds te zien. Nou goed, deze bouters was nu ook al een beetje uh, op de vlucht. Dus ze gingen op zoek naar hem. Het zal uh, niet zo vaart lopen. Er zal niet een jacht komen op bouters. Dat verwachten ze hier niet. Ze verwachten dat de autor autoriteiten dit op een rustige manier gaan oplossen. Maar het kan nog alle kanten opgaan. Het is middag... En uiteindelijk uh, is hij natuurlijk ook dood gegaan. Dat was duidelijk aan de reactie van andere mensen die toch iets anders naar de zaak keken. Mensen hebben ergere dingen gedaan en die zijn nergens te vinden. Dus uh... als ik het was, zou ik ook niet gaan. Dat zijn echt aanhangers van decibouwtjes die ze zeggen van... Nou ja, wat hij gedaan heeft is nog niet zo heel erg. Er zijn ergere dingen gebeurd eigenlijk. Er waren meer militairen bij, vier andere militairen die, uh, zeg maar, uh, die mensen ook dood hebben geschoten. Die erbij betrokken waren. Die hebben uh, ongeveer 15 jaar gekregen. Dus nou, het ging nog steeds over de decembermoorden... die echt eh, de Suriname nogal verdeelden. Wat nog meer? Ja, in 1924... dat is dus gewoon uh, 101 jaar geleden alweer, moet je nagaan. Ja. Maar Adolf Hitler wordt vrijgelaten... want hij zat in de gevangenis in uh, Landsberg-Amleg... En uh, tijdens die gevangenschap heeft hij het eerste deel van mijn kamp geschreven. Ja, ze hadden ja, hem ja. nooit vrij moeten laten. Zeker niet, nee. nee Jij mag. Waarvoor zat hij eigenlijk gevangen? Hij zat gevangen omdat hij de, de, de bierkeller poets wilde, wilde plegen. En, en In de bierkeller in München zaten heel veel leiders van de regering. En de regering had aangekondigd dat ze heel veel bezuinigingen zouden doorvoeren. Omdat we echt in een cri, crisissituatie situatie zaten. Er moest iets gebeuren gewoon. En Hitler geloofde daar niet in met zijn, uh, zijn partijen die hij toen nog had opgericht. En uiteindelijk probeerde hij in die uh, bierkeller alle grote leiders, die het allemaal bij elkaar zaten, onder druk te zetten. om uiteindelijk de macht te pakken. Dat lukte niet. Er zijn uiteindelijk gewoon twee mensen bij hem om het leven gekomen. Uh, uiteindelijk heeft hij een gevangenisstraf gekregen uh, in 2000, uh, of nee, 1925. Die heeft hij uitgezeten, of nee, 24. En die heeft hij na tien maanden lang uitgezeten. Uh, en toen uiteindelijk is hij, uh, ja, dan is het toch. ...verder gaan rollen en is hij uiteindelijk wel in de mag gekomen. Dat, nou, dat duurde nog wel stellen. even. Dit is 1925 en uiteindelijk is de troep pas in de jaren 30 eigenlijk uh, is is verder gelopen. Uh, ja, Oké, okay, wat nog meer? Ja, in 1987 komt de veerboot Dona Paz komt in aanraking met de olietanker Vector. En uh, daarna is hij gezonken. En ze zeiden dus in eerste instantie van nou, officieel 1576 mensen zijn hierbij om het leven gekomen... Maar het schijnt dus toch waarschijnlijk wel iets van 4.375 mensen te zijn. Een fragment. On december 20, 1987... ...de MV Donapas set out on a routine journey from Lady to Manila... ...packed far beyond its official capacity with over 4.300 passengers. The ferry traversed the dark waters of the Tablas Strait... ...unaware of the disaster looming ahead. That night, the all tanker Mount Vector carrying 8,800 barrels of gasoline, was also navigating the strait. The Vector, manned by an unqualified crew and operating without proper navigation lights, collided with the Dona Paz, whose crew failed to detect the tanker in time. The collision ignited an explosive fire, engulfing both vessels and leading to the deadliest peacetime maritime disaster in history. Finally, we were 43 175 mensen daar om het leven gekomen. Het, uh, je moet je voorstellen... zeg maar, deze tanken waar ze tegen aanvoerden... deze Donapars... Uh, daar zaten dus 8800... barrels of olie... zaten op dat schip... Op het moment dat ze zeg maar, bij elkaar kwamen... Een grote explosie. Maar dat niet alleen. Er kwam olie uit dat schip. Dat olie kwam op het water. En door de explosie kwam er vuur. En dus het water ging ook branden. Werd uiteindelijk. Gekookt. Ja, werd gekookt. Er werd gekookt. uiteindelijk 21 mensen die doken onder water. En wisten zeg maar onder de vlammen door te zwemmen. En die hebben het overleefd. Uiteindelijk bleek de bemanning van deze vector... Deze olietanker niet goed getraind te zijn. en dus helemaal uh, geen juiste documenten en certificaten te hebben. Dus dit was echt een. Uh... ja, die man kan het ook amper navertellen, denk ik. Ja, <laughs> ja. doden, my goodness. Ja, die zou het gewoon. Ja. Goed. Ja, nog, nog eentje? Nee? Oké, okay. straks hebben we onder de verjaardag voor de klaarstaan. Dus lukt eerst maar even naar Moppy muziek, dames en heren. Ja, zeker nieuwe CD van The White Lies. Nightlights zijn net uitgegaan. Het stuk Keep On. Dwerf op een mooie vorm weergegeven. Ik heb het over de White Het Nieuwe album heet Night Lights. En dit heet Keep It On. Tijd naar de, om de, naar de verjaardagen te kijken. Nou, ja, niet allemaal. Sommigen zijn echt al lang dood. Maar goed, deze man wordt vandaag 80. Je kennen van deze band. Pieter Chris, hij is de drummer van Kiss. In de jaren 70 heeft hij een advertentie geplaatst. En bood zichzelf aan als drum. En Paul Stanley in Jean Simmons zagen dat. En die hadden voor Wicked Lester hadden ze een drummer nodig. En toen dacht ik, nou, laten we dat maar eens doen met hem, die gast. Toen hebben ze het uiteindelijk één album uitge uitgebracht, althans opgenomen. Die is pas in 2002 is die uitgebracht, 30 jaar later dus. En uiteindelijk kwam Ace Freely er nog bij. En toen was Kiss eigenlijk compleet. En toen kwam het uh, debuutalbum van Kiss uh, uit in uh, 1974. Die kwam weer later, hoor, trouwens. Uiteindelijk had hij in 1978 een uh, auto-ongeluk, en toen was iedereen zoals: Oh, dan kunnen we nu optreden. Maar uiteindelijk hebben alle leden van Kist een solo-album uitgebracht. Pieter Chris, uiteindelijk ook. Die lukte dat ook om een uh, solo-album uitgebracht. Dat was dus meer rhythm and blues. Dit is dus Pieter Chris, dus. I'm gonna love you. Ja, dit is niet echt kiss waardig. Uiteindelijk heeft hij twee jaar geleden, geloof ik drie jaar geleden, heeft hij een uh, album opnieuw uitgebracht. Sommige mensen die schreven die, die, dat album helemaal op de grond in. Anderen zeiden, nee, het is gewoon een leuk album. Long, long ride. Het is echt weer Kiss, hè, dit. Peter Chris. Was hij iets van 78 of zo? Nou, dan rock je nog steeds wel, hè. En dat is wel wel leuk. Dus, uh, ja, hij maakt nog steeds solo, werkt deze Peter Chris van Kiss. Ja. ja, vandaag is ook jarig Uri Geller. Hij is van 1946, een Israëlische goochelaar staat erbij. Maar hij was toch ook diegene die al die vorken liet buigen en dat soort dingen. Een fragment. Just be patient. Melt. De... Ritete. Very soon the metal will become soft. The camera will look at it. Just give me time. Melt. En you people at home don't do anything yet. It's becoming very soft. Coming like plastic. There's is no force. No force in my fingers. Soft. Ja, yeah. Nou goed, That's je moet echt cool. geduld hebben. Ik heb hier zelfs zelf fragment uitgeknipt. En je denkt. gaat er al wat gebeuren met die lepel of niet, <laughs> gast. Jezus, Door de warmte van je hand dat je borstel kan niet laten uit elkaar vallen. Nou goed, hij is een goochelaar. Hij heeft ooit in een interview gezegd dat hij. Uh, zeg maar, uh, familie is van Sigmund Freud. Jazeker. Ah. Ja, en op jaar leeftijd ontdekte hij al dat hij iets met lepels had. Hij kon ze buigen. Nou, heel vaak kwamen erachter dat die lepels volbewerkt waren. Natuurlijk op een of andere manier waren ze al een klein beetje door elkaar heen gebogen. En je dacht, oh ja, doe ze maar even aan te raken. Uiteindelijk kwam hij in Europa, in Duitsland, erg uh, op de radar. Uh, hij had daar een kabelbaan gestopt en een lift had hij gestopt. En er waren journalisten bij geweest die hadden gezegd... Ja. Hij heeft echt met, met, met zijn kracht heeft hij die gestopt. Hij is ook uh, zeg maar in aanraking geweest met buitenaardse wezens, waardoor hij die kracht heeft opgepikt. Hij heeft ufo's gezien. Hij heeft de gave van God gekregen door middel van een lichtstraal. Nou, nou, die gast is wel ingestraald in hoor. En uiteindelijk is er ook nog de nieuwe Uri Geller geweest. Dat was een televisieprogramma. En daar waren ook allerlei goochelaars, allerlei uh, uh, acts aan het opvoeren. En, nou ja, goed, het is een bijzondere pers persoonlijkheid, deze Uri Geller. Hij is zijn tachtigste levensjaar ingegaan. Volgend jaar wordt hij dus, uh, wordt hij tachtig. Nou, dat is een mooi... Wat nog meer? Wie is nog meer jarig? Ja, wie is vandaag ook jarig, ik zit nou even te kijken naar uh, al zijn... Uh... Films die hij uh, meegedaan heeft, uh, ja. Pierre Bokma. Nou. Hij is van 1955 ja. en hij wordt dus vandaag, vandaag wordt hij. 70. 70. ja. Wacht, even, hoor. Hee, oud. Ook een Uit zo, ja. We gaan verder waar we gebleven waren, ja. Levensloop. L-E-B-E-N-S-R-A-U-M. Heel goed. Zat jij nou Duitse les te geven? Ja, ik ben toch een Duitse leraar? Ja, je bent een Duitse leraar, maar je bent geen leraar Duits. Jij geeft maatschappij Ja, is dat duidelijk? Niet andersom. Nou goed, hij was gek van Duits en wilde graag Duits leren natuurlijk. En het bekende stukje van hem is natuurlijk altijd dit, hè. Lieve, lieve Klaas. Ik heb altijd even gekeken. Ik heb de toets naar gekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie ja. hebben allemaal een voldoende. 12 jaar. Klas, 12 jij? Nee jij hebt ook een voldoende. Echt, echt. Ik werk met cliënten en als ze dan zeggen, is het goed? Nee, ik heb echt geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende. Nee toch niet? Nou, Dat is de grap. Pierre Bokma wordt vandaag ja. 70 en zijn moeder was 16 toen ze hem kreeg. Hij heeft in heel veel pleeggezinnen ge gezeten. Hij heeft ook wel eens gezegd: omdat ik zo'n verwijdering had van mijn familie, kan ik nu alles spelen. Ik voel me niet verantwoordelijk. Ik, kan, ik ben helemaal los van iedereen. Hij is zelfs ook nog zeg maar, bij het officier van het Wapen van de Calvarie gezeten. Nou, in het leger heeft hij dus gezeten. Hij is vanaf 1933 actief als film- en als tv-acteur. Uh, hij heeft met echt allerlei dingen meegedaan. Schaap met de vijf poten, carnivoren en rundfunk. Dat zijn echt bijzondere uitzonderingen, wat je nu hoort. Uh, waar hij ook altijd erg goed kwam, het woordschijn kwam, is natuurlijk in uh, Welkom in de jaren dertig. Daar hier dat roze. Ja, dat is helemaal Tsjechische Slovakije. Daarvan wil ik nu dat hier hebben. Dat is zo Dederland. En daar wonen miljoenen Duitsers. En die werden onderdrukt. <laughs> en die werden ook nog discrimineerd. <laughs> ik wil ze nu bevrijden. Ja, ja, hoor ik nou Poetin hier een beetje? Ja, ja. eigenlijk wel. Wat Hitler hier, uh, Hij speelt hier Hitler natuurlijk. En dan doet hij echt een bepaalde manier. Dat je denkt van, uh, gast, blijf uit de buurt. Het is echt onvoorspelbaar <laughs> ja, gedrag. Hij heeft ook heel veel ook, uh, toch wel films gespeeld zoals Bankier van het Verzet en de Joodse Raad. Weet ja, je? Ja. En hij speelt, dat moet jij nou weten, hij speelt in Amsterdam 2. Ja, klopt. Heb je gezien? Ja, Hoe was hij? Ja, echt een verontrustend persoon. Weer. Ja. <laughs> Zoals ja. altijd. En dat is hij, gewoon ook het leukste om te doen. Gewoon. Hij heeft gewoon hij heeft een scherp randje. Je, je, je benadert hem, je denkt van. Nou, ik weet niet, ik blijf een beetje op mijn Ja. Hij schijnt Top. zelfs ook in de in die serie Sleepers te zitten. Ja, klopt. Maar heb ik heb gezien. hem nog helemaal niet gezien. Nee. hij ja, heeft ook serieuze rollen gespeeld. Dus <laughs> heeft hij heeft ook, ook zeg maar, het bankwezen onder de loep genomen. Om ja. te laten zien wat er in zich bankwezen allemaal afspeelt. Dat deed hij heel mooi. Dat was een toneelstuk. En uiteindelijk <laughs> heb ik hem pas geleden nog gezien in The Queers. En daar speelt hij ook een heel uh, aparte persoonlijkheid. Hij maar legt goed, zich we helemaal uit. wat een Pierre leuke kerel. Ja, ja, hij voelt zich helemaal vrij om te spelen wat hij wil. Gewoon Mooi is dat. Pierre Bokma wordt vandaag 70. Goed, ja. wie nog meer? Alan Parson wordt vandaag, ik pak hem meteen. Ah. Alan Parson wordt vandaag jarig. Hij wordt vandaag 77. Ach, waar kennen jullie die man ook weer van? Zeker, hij is dus producent geweest bij Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Dit is natuurlijk ook een hit van hemzelf. Hij was assistent techneut bij de album van The Beatles, Abbey Road. Eh, bij The Wings heeft hij heel veel gedaan, The Hollies. Uiteindelijk bracht hij, eh, dit heeft hij uitgebracht natuurlijk. Oh ja, Old and White. Jazeker. Prachtig. Het gezwijmel ges, en het oh, algemijmer. En al hou op, zeg maar. En in 2019 heeft hij nog de secret uitgebracht. Dat was dit. Zelf zingt hij niet, elke keer huurt hij gewoon zangers in. en nou, Dat hoor je dan in zijn album Island Parson, 77. Hey, ik zie je ook nog in, maar hij staat niet in, in die lijst. Wij, wij, wij werken met Wikipedia mensen. Maar Chris Robinson, die is ook jarig vandaag. Ja. En die, uh, die is van 1966. En uh, zeg ik nou goed? Ja, 1966... En hij was van de Black Crows. Sorry, van de Black, Black Crows? Crows. Oh, ja. dat had ik even moeten uitzoeken. We mooi even wat dingen ja, nee, maar hij stond dus niet in die ene lijst. Want je hebt, wij, wij kijken ook, dames en heren, in, vandaag in de ja, muziek. Zo. Dan zie je wie er vandaag allemaal jarig zijn. Ja. En dan, ze, ze matchen niet één op één. Ja, nou, maakt niet uit. Maar de Black Crows, nou, daar zit ook wel een leuke Jolande keuze ja, in. Of is dat misschien het te wild? Nou, daar, kijk gaan maar we even. kijken. Nou. again. Huh? Ik denk ik te passen. Ja. Zeg eerst maar even een lekker rustig hier, blaadje. hier. Pitch Did they... Did uh, I make you cry on Christmas Day? This time of year, you always disappear, you tell me not to call, you tell me not to call. Did I let you down Like every other day Christmas Day Did I miss make you cry on Christmas Day of or any other day. Oh, dus het was niet alleen drama op kerst... maar het was ook op een andere dagen was het een grote kerst. Nou, of grote drama. Goed, nee, dat was dus een plaat van de Peach Pit En alweer een tijdje geleden. Goed, het is toen ook tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken er gewoon weer even naar. De PVV Zandvoort doet mee met de gemeenteverkiezingen. Gemeentelijke verkiezingen maart. Lijsttrekker Peter Kramer, vroeger van de OPZ... Maar goed, die stapte toen in maart 2023 op bij de OPZ. En begon dus met een eigen partij. En dat was de PVV. Uh, uiteindelijk stond er nu op Twitter. Omdat ze hadden gecommuniceerd samen met Geert Wilders. En uh, Geert Wilders gaf het even door. Ja, ze zijn ook samen op de foto gegaan. Dat is wel leuk. Ronald van Tichelen dus. En Henk van der Linden uh, zit in de raad. Uh, uiteindelijk was het uh, Marco Deen. Die eigenlijk in de Tweede Kamer terechtkwam. Uh, maar ja, je weet het. Die is daar niet meer herkozen, dus die komt terug. En die heeft ook gezegd: ik, ik kom niet meer zeg maar, in de politiek in Zandvoort. Dat ga ik niet doen. Het is in goede handen bij deze twee heren. Dus uh, ik heb ook goed samengewerkt. Ik weet wat ik aan, aan hun heb. Dus uh, als zij de PVV in Zandvoort geleiden, prima. Dus als je wil gaan stemmen op de, in maart bij de gemeentelijke verkiezingen. dan kan je dus weer die PVV aantikken ja, als je wil. Huh? Zeker? Ja? Oh, ik zie nou, dat jij ik. heel blij bent. Nou, zeg. Ik ben enorm blij. No, no, no, no. nou, waar no. ik blij om ben, het is natuurlijk dit weekend, uh, het weekend voor kerst. Yeah. Dus er gebeurt van alles. Want uh, ik zit dan op uh, Zangvoort. En wij hebben morgen om uh, half drie is er een concert in de protestantse kerk in Zandvoort. Dus, uh, er doen drie koren mee. Yeah. Er zijn nog kaarten. Die kan je dus krijgen, krijgen via de Brune of aan de overkant bij de Kaashoek. Daarnaast uh, zingen uh, het zangensemble Kantoris Leter Die gaan uh, vandaag zingen in het centrum. Allemaal christmas carols. En dit jaar gaat de opbrengst naar de Zandvoortse Dierenvoedselbank. Oké. Okay. vind ik wel bijzonder, want die Dierenvoedselbank... die staat dus gewoon op Gerkenstraat 55, hier om de hoek. En, uh, en er staat een heel groot hondenhok in de voortuin. En uh, daar staat, zit gratis voedsel in voor... Uh, Minder bedeelde zandkorders voor, voor hun honden, katten en andere huisdieren. Ja, want het is allemaal hartstikke duur om een hond zeg maar, te hebben. Wat, ja. Als wat dan allemaal keert. Ja, je rekeningen lopen op. Dat is Just onduidelijk. Goed, de PVV-raadslid is nog een keer in de krant. Dat gaat dan over de van Tichelen. Ja, die is begin dit jaar in het nieuws gekomen dat hij nou op 3 maart heeft in een parkeergarage bij het provinciehuis in Haarlem Extension Rebellion aangereden. Een 67-jarige vrouw. Die daar stond met een spandoek, Hij had het niet helemaal goed gezien. En nou, het was niet bewust uh, dat hij haar aanreed. Later heeft hij toch weer toegegeven dat er toch iets anders is gegaan. Daar heeft hij ze excuus voor aangeboden. Deze 67-jarige activiste. Moet die leeftijd er elke keer bij? Nou goed, maakt niet uit. De, die is uh, naar het ziekenhuis gegaan voor een behandeling aan rug en knie. En uh, ja, ze zegt ook: ja, hij heeft een vulbertfunctie. Uh, nu uiteindelijk gaat hij dus. Wordt die, uh, ja, wordt hij dus. Uh, hoe noem je dat ook weer? Uh, Aangerekend, hoe noem je dat nou? Hij, wordt, hij moet uh, voor de rechter komen. Maar iets wordt hem aangerekend, ja, uh, uh, iets stouts. Ja, en uh, dat voor meerdere misdrijven: poging tot zware mishandeling, mishandeling, uh, verlaten van de mis. Plaatsdelict? Uh, plaatsdelict, gevaarlijk gedrag. Nou, allemaal bij elkaar. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar, maar het is net als we de nette van een insteek. Ve 17 februari komt hij dus voor. Uh, volgend jaar. Dus, uh, oh. Deze Ronald van Tichelen. Ja. ja, hij is van de PVV. Zeker niet, helemaal oh. Ja, dat is lekker. dus vlak voor de zomer. Nou, verkiezingen. We een positief uh, berichtje dan, daar houden we ook van. Ja. Want gisteren heeft wethouder Lars Carré heeft om 12 uur middags precies het start zijn gegeven bij Buddha Gym. Oh ja. Om geld op te halen voor Serious Request. Ja. En Danny Ten Haaf en Koen de Vries, twee initiatiefnemers. Van deze 24-uurs actie trapte af voor het eerste half uur. Ja. Dus het duurt nog 2,5 uur, ga kijken. En uh, ze willen eigenlijk. Uh, ze vinden gewoon het belangrijkste belangrijk dat, dat ze met die uh, fietsen geld ophalen. Dus ja, ik ben moet, heel erg benieuwd uh, hoeveel dat uiteindelijk gaat worden. Er moet 24 uur achter elkaar doorgaan, die fietsen. En je kon het intekenen. Ja, en er is een veiling. Ja. En een veilingartikel wat al direct bij de start van de actie opviel. was een origineel Ajax-shirt van Juri Regeer, de speler van Ajax 1... en zoon van de huidige SV-Zandvoort-trainer Arend Regeer. Ook de opbrengst van dit artikel gaat naar het goede doel. Oh, leuk. Goed, er komt zo'n voetballer toch nog positief in het daglicht gezaam. Ja, de, de opbrengst gaat voetbal. dus... Naar spieren ah, voor spieren. Jazeker, kinderen die heel veel te maken hebben met spierziekten ja. en zo. Goed, dus. Uh, hier. Oh, dat was een mountainbike. Ja, dat, laatste, dat is niet helemaal goed te gaan met mountainbikers, had ik begrepen. Goed, nou, dat ging over de Zandvoortse berichten. Uh, kijken, nee, tot zover. Ik heb de keuze klaar De De keuze, ik was wel niet En dat was ja. eigenlijk uh, de Black Crows. Want ja. Vandaag is dus Chris Robinson jarig. Hij ja. is van 66, dus hij is 59 jaar oud geworden. En de, ze hebben een Santa-song. Nou, Hoorlijk. we horen dan. Dat is, is een Backdoor Kerstpad. Santa Black Crows. Ja, zeker. Een beetje blues En Als je dan luistert, denk je mezelf: is dat James Brown? Ik backdoor Ja, als we niet voor kerstmuziek kan je hier verwachten... Center van de Black Crowes... ...maar de zanger namelijk, die Robertson... is vandaag jaar 58, Wordt hij geloof ik, had je het over gezegd? 59. 59. Hij 50. is van 1966. Die ziet er ook zo jong uit. Dat kan ik moeilijk inschatten ook gewoon. Die ja. ouwe rocker in het vat. Het is uh, Toepak draaien. draaide. Fijne tussen de baan staan. En een klein beetje geschiedenis staan. Luis Carrero Blanca... Op 70-jarige leeftijd wordt hij opgeblazen. De eerste minister van Spanje, ja. hij is later de opvolger van Franco... ...hij heeft nog geen jaar, één jaar premi eh, premierschap gehad. Want in 1973 wordt hij dus opgeblazen door vier leden van de ETA. Dat is een, strijden, een terroristische organisatie. En die strijd tegen de bezetting van Baskenland... ...door Spaanse en Franse eh, autoriteiten. En uiteindelijk hebben ze dus een gang gegraven onder de weg door waar deze Carrero Blanca regelmatig rijdt. Daar hebben ze 80 kilo explosieven onder geplaatst. Op het moment dat hij met zijn auto daar overheen rijdt, wordt die, uh, gaat die bom af. Hij wordt compleet gelanceerd. De auto met lijfwacht erin vliegt omhoog. Vliegt over een gebouw heen en uiteindelijk landt op een uh, balkon. Hij schijnt op dat moment dat hij daar neerkomt nog te leven. Maar hij is zo uh, gewond dat hij uiteindelijk daar uh, later aan overlijdt. Het is een bizar stukje uh, geschiedenis. Als je daar naar kijkt, zie je die weg. Zie je die auto. Dat je denkt echt waar, die is gewoon gelanceerd hè? En dat is ook nog een auto die nog klein met je beveiligd is. Maar goed, dit was een vergelding van de executie van enkele leden van de ETA. Uh, die waren dus weer door deze man in gang gezet. Deze Carrera Blanca. Omdat die ook weer wat andere dingen hadden gedaan. En zo kan je redelijk op elkaar reageren. Wat ik zie denk, je ik heb dat liedje in mijn hoofd. Nee. Una Carrera Blanca. Ja. <laughs> wat erg. Ja, <laughs> dat is zeker. Maar uh, ja, kerstpakketten. Het schijnt dus echt al, nu al, dat uh, enorm veel kerstpakketten... zijn gedumpt op Marktplaats. Ja. Want uh, wat, ja, wat moet je ermee? Als je het apparaat toch al op je... Op je aardig hebt staan, weer een airfrayer. Wat moet ik ermee? En weggeven aan de geliefde kan. Maar uh, velen kiezen er toch echt voor om een kerstpakket te verkopen op Marktplaats. En uh, de kerstpakketten zijn op een rijtje gezet. En uh, van wat allemaal niet in de smaak viel. En uh, ja, duizenden medewerkers kregen dus een e-reader van DPG Nederland. Oh ja. oh ja. Om jou te bedenken voor alle inzetten de afgelopen jaar. Maar wat doe je als je hem nou toch al hebt? En uh, ja, goedkopere kerstcadeaus ook, is ook het spel van Hitster. En uh, ja, dat is... Ja. De, ja, je kent dat spel. Ja, dat hebben wij ook. Je Schillende vormen. Doe je het ook, ja, het ook wel? Ja, goed. Ja, het is toch wel een leuk spel. Als je even onder de tafel zit, je denkt... Het is het doen we zullen het door van Hitster. Hitster. Hitster. Ja, hitster. Zeker. Dus, uh, maar ja, ze zeggen ook van ja, van het geld wat je dan uh, uiteindelijk krijgt... dan kunnen ze misschien nog zelf een leuk kerstcadeau doen. Wij hebben allemaal gewoon bij de gemeente Haarlem standwoord... Allemaal uh, gewoon een code voor een VVV-bon. En uh, yes. no. veel plezier en uit weet je wel. Ja, maar, okay, ik vind, maar ik vind het altijd wel lastig met die dingen... dat je dan hoopt dat je dat mailtje niet per ongeluk weggooit, weet je wel. Zo. En, uh, er zit gewoon een code in dat mailtje... En, dan moet je er helemaal in laten toetsen door iemand in de winkel. Ik vind het toch wel wat lastig. Oké, okay, nou goed. Die je moet in de bek kijken. Ik heb ook maar... Ik laat me compleet verrast. Ik heb niet eens ingevuld wat ik wil. Dus ik denk, nou, ik zal wel een voedselpakket krijgen. En dat snap ik ook wel. Als je mij ziet dat je nou oh, die gast moet een voedselpakket krijgen. Er dat snap al van die vage al. dingen. Want ik heb jaren Mirabelle in mijn kast hebben gestaan. Yes. Een van de vage ja, een vruchtje of zo. En ja, dit is marmite, dat is ook zo heerlijk. Oh, heerlijk, wordt op de toast. doen we ja, het. het. mooi, mooi, En ze hadden nooit verwacht dat ze zo ver zouden komen. En het vierde album heet Chair. Ja, goed, stoel. Dat spreekt men natuurlijk altijd <tie> tot, tot de verbeelding. Als het over stoelen gaat, dan, ja, dan ga ik er naar kijken natuurlijk. Goed, in de kranten lezen dat... Ja, in Venezuela... De Amerikaanse vloot is daar natuurlijk zeer actief. En uh, Venezuela... Ja, daar zijn ze drugsboten aan het to torpederen. Er zijn zelfs onderzeeërs gespot om de, de oorlog met de drugscouriers aan te gaan. Maar goed, je hebt dan ook Bonaire en Curaçao en Aruba daar vlakbij liggen. Dat zijn Nederlandse eilanden. Die zijn momenteel... Nou ja, een beetje de dupe. Het feit... Ja, je wil op vakantie. Maar ja, is dat nog wel veilig? Er zijn ook cruiseschippen die daar liggen. En er is ook al een soort bijna aanvaring geweest. Zelfs ook nog met een vliegtuig is er bijna aanvaring geweest. Het is allemaal een beetje... Penibel daar. Gaat het wel goed daar? Dus de mensen die daar een bedrijf hebben... die balen gewoon wel aan te steken. Ik denk allemaal wel leuk dat ze die drugsboten aanpakken. Maar wij zijn daar de dupe van. Dus het is wel even spannend hoe het daar allemaal gaat verlopen. En Nederland heeft daar ook al wat militairen naartoe gestuurd. Ik kan niet dat die echt actief zijn... met die drugsboten te bombarderen. Maar nou ja, dat is echt de hobby van uh, Poetin wil ik bijna zeggen. Ja, het is wel een soort Poetin-actie, vind ik. Ja, wat, uh, het lijkt Trump op elkaar. Aan, wat uh, Trump aan het doen is. Maar, goed. Wat zit u te lezen? Ja, het schijnt dus dat Pornhub... Uh, dat wordt sowieso gebruikt hè, door honderden miljoenen mannen en vrouwen. Omdat het in principe gratis is. Veel bloot voor geen geld. Maar de ja. site <coughs> probeert uiteraard om je wel uh, te hoeken. Ja. Maar uh, je moet wel je gegevens openbaren. En er is een hackersgroep, Shiny Hunters. En die dreigen dus gegevens van premium klanten van deze Pornwebsite te publiceren. Ze zeggen dat ze de data hebben gestolen en eisen losgeld van Pornhub. En uh, ze willen het graag in Bitcoin, hè? want dan kunnen, ze, dan kunnen ze beter mee uh, uit de voeten. Ja. En. Uh... Ze zijn wel een van de grootste porno sites ter wereld, hè? Ja, dat de site is een moederbedrijf. Dat is, uh, die hebben nog helemaal niet op de berichten gereageerd. Maar ze schijnen dus echt uh, in de tank te zitten. Ja. Ja. Ja, ja, goed. Ze hebben zelf wel de zaakjes op de orde. Maar op een gegeven hebben ze een andere lek gevonden... waardoor ze mensen informatie kunnen afhandig kunnen maken. Ja, dus het is, ja, ja goed. Ja. En uiteindelijk wordt het dan weer voor een paar ton verkocht, al die informatie. En je gaat mooi je buurman ermee lastigvallen. Toch als je weet dat je buurman toch wel een hele raar idee heeft. Op. Wat, wat, wat hou jij nou voor seks? Ik zag het laatst, nog net. Dat is wel heel bijzonder ook gewoon. Ja, dus, dat is uh, wel ja. spellend. zeker als het een man is die het hoog uh, aanzien heeft in, ja. de, in de straat. Dat je denkt van, oh! <laughs> de, zijn, de, de gedachten zijn toch wel een beetje verward. Dat zou wel kunnen zijn. Nou, goed. Um, ja, je, kijk, uh, nee, eerst dit maar even. Zeker. Zeker, afgelopen week was je weer op de televisie. En ik blijf altijd even een half uurtje naar kijken. Dit Moment van Plan. Dat is natuurlijk uit... Uh, Groundhog Day. Oh, growing yeah. up, I never knew why Daddy was so depressed. He always paid his interest, but he never got out of debt. Dus zijn klassiekers net als Back to the Future blijf je altijd gewoon met je naar kijken en dat gaat ook over Groundhog Day en wat is nou de link met deze band This Mammable Plan? Ja, dat is namelijk het, uh, het verzekeringspakket wat deze net Ryanson aanbiedt. En deze verzekeringsagent komt hij nog elke ochtend tegen. En elke keer dan uh, herkennen ze elkaar. En nou, uiteindelijk slaat hij hem een paar keer. En hij uh, omarm hem en geeft hem een kopje. Alles verzekeringspakket. Nou goed, deze gasten van deze band, die worden zo geïnspireerd door deze film. En deze hebben zich uh, vernoemd naar uh, dit uh, verzekeringspakket. En dat was Daddy, you're a really good dancer. Goed. Het ah. is al ook tegen het einde van het rijdenprogramma. Het is kwart voor tien. Ja, het schiet op. Het schiet alweer op. Ja, er is in China is er een. Uh... Disney animatiefilm Zo, Utopia nummer 2, die is echt uh, heel erg uh, succesvol. Yeah. Maar er schijnt dus een slang in te zitten. En dat is de blauwe groefkopadder. En sinds die film willen allemaal mensen die, die, die slang kopen. Maar die slang is dus uh, behoorlijk giftig. Dus uh, het is eigenlijk heel eng, want uh, de Chinese overheid die, die denkt echt van jezus. Als ze dit gaan doen. Als ze ontsnappen en zo. Die, die beesten zijn gewoon super giftig En uh, ze maken zich echt uh, zorgen daar in China. Ja, dat snap ik. <laughs> ja. Denk, nou, lekker dan. Zeker. Nou, nog enkele plaatjes voor de tien uur. Deze hadden we al gehad. Volgens mij is even kijken wat we meer in de... Oh, kijk, hier leuk. Een plaatje uit een oude doos vandaan. Oh, ja. The Age of Understandment. The Last Shadow Pop. That's in your eyes, will the hands arise? Every man who looks your way, I watch them sink before your gaze. Senorita sways, dancing me before their frozen eyes. I'm so much in love, like the ragged soldier catching butterflies. No. the morning In the shadow I your wings And I tell you I love you In the heat of the morning I'll tell you not to rainbows And challenge the trees Like my candle the sun. Yes, The Age of Understanding, dat was het album van The Last Shadow Shadowfucketjes. De gelegenheid is het nu ook van een aantal meestal van uh, ja, uh, Arctic Monkey's volgens mij. Maar als Kees dat liet, hou wel er weer Leuk om de muziekjes samen te maken, alleen ja, soms dan, uh, is het ook wel weer datum verstreken. Dat dus je denkt, tijd om weer terug te gaan naar mijn oude project. Goed, vandaag wordt ze 69, ik was dat eigenlijk even vergeten. Ja, wat had ze toch leuke plaatjes, hè? Nee, nee, nee, kijk, dat was het origineel. En dit... Anita Ward wordt 69. Ze brak door met uh, deze plaat. Ring my bell. Het zou eigenlijk een plaatje staan zijn voor Stacey Laddison. En die had iets met uh, springen. Jump. Uh, dat is de grote hit. Dat werd ooit geschreven door Frederick Knight. En Frederick Knight had dus Stacey Laddison in zijn hoofd. Dan dacht ze oh, die gaat naar een andere platenmaatschappij. Nou, dan bied ik het aan Anita Ward. Uh, uiteindelijk ging deze Stacks, waar dit onder uh, contract was, ging failliet. Had zelf niet zoveel geld. Toen dacht hij bij zichzelf, kut, dan moet ik het zelf maar gaan zingen. Dit werd een bescheiden hit. Ik vond die, die andere het... leuker. Maar dit was ook Leukartij. wel weer grappig, deze Ring My Bell van... De, van uh, Knight. Ja, maar het is ook omdat het een beetje ondeugend is, hè? Of wil jij mij bellen voor later Nou, het grappige is, het was voor Stacey Lennison geschreven. Dat was dus een echt een heel jonge artiest was er destijds. En dan had het meer te maken dat jongelui elkaar heel veel opbelden. Toen al, blijkbaar, in de jaren zeventig. Ah. En eh, later is het naar deze en niet woord vertaald. En toen werd het wat ondeugender, ja. Ja. ja. <laughs> ja. Dingeling. Dingeling, ja. precies. Dingeling, die heb je ook nog. Ja, zeker. Uh, er is een. Uh... In Zeeland, de ja. uh, ja, Burgverbinding op de A24 in Zuid-Holland. En ze hadden eigenlijk gehoopt dat dat echt uh, financieel ook wel succesvol zou zijn. En mensen ook zou, uh, dat mensen daar dus automatisch al konden inloggen en zo. En, dan, uh, en ze hoopten eigenlijk heel veel geld terug te vangen ja. van, om de kosten van die tunnel eruit te halen. Maar nou blijkt dus gewoon dat de tunnel dus... Uh, Eerste jaar was het 25 miljoen euro aan tolgeld, toch? Tol. Dat was redelijk. Maar die kosten waren dat jaar met 35 miljoen euro veel hoger. Ik denk, hoezo ho ho kost dat dan zoveel? Ja. Dus maar per saldo dus een verlies van 10 miljoen euro. En de opbrengsten vallen tegen, want er rijden veel meer, minder voert voertuigen door die tunnel. En daardoor veel minder boetes. Dus nou ja, ik weet nou niet, dan gaan ze dan die tunnel sluiten. Dat lijkt me nou ook weer niet. Maar je moet dus inloggen, als je niet ingelogd hebt, krijg je een boete. Ja. Ja, dus net zoals in uh, Frankrijk en Spanje kan je zo'n kastje op je auto doen. Yeah. En dan uh, wordt overal gewoon automatisch je gecheckt. Yeah, yeah. En zelfs dan ook op parkeerplaatsen gaat zomaar uh, de, de, zeg, de slagboom omhoog. Yeah. Dus je denkt, moet ik nog niet ergens een kaartje halen? Maar dat gaat gewoon allemaal automatisch. Maar als je dan niet ingelogd bent, dan gaat het niet automatisch Dus Dan zou je een boete kunnen krijgen. Oké, okay, maar dan gaat en het je idee wel over. Was dus dat hij wel open. En wat is de boete dan? Want ik denk van, ja, dit, je loopt in een fuik en je krijgt ja. een boete, maar... Uh, je, ja. je moet weten dat je ingelogd bent, maar nou, je kan toch niet echt heel hoge boetes gaan uitdelen. We hadden verwacht 1,2 miljoen boetes uh, per, keer, per jaar. Okay. Dus uh, 3000 per dag, maar uh, ja. veel minder dan verwacht. En het idee was dus dat de tunnel daardoor na 25 jaar afbetaald zou zijn. Zodat iedereen daar tolvrij doorheen kon, zou kunnen rijden. Okay. Maar ja, hierdoor deze resultaten is het totaal lossen bedrag... van 405 miljoen euro niet afgenomen, maar met 10 miljoen euro toegenomen. Dat is wel een bijzondere ja. Nou, Daar ja, ja, hebben we er helemaal goed over nagedacht natuurlijk. Goed. Wat hebben we hier? De Waterboys hebben nog muziek. Andy, een guy like you. He makes me feel brand new Andy The skies were kinda cloudy, now they're turning blue First one, Mona Lisa, yeah, but now there's two A change is coming, and it's coming through you Fuck so many you Dit he, The World Wars, weet je wel, Hole of the Moon, dat waren de jaren 80. En uh, dit is uh, het laatste album, dat heet Alive, uh, Dead and Dennis Hopper. Ja, ze, ze vinden Paul de Sterre heel interessant en daar zijn ze door geïnspireerd om muziek te maken. Dit is dus uh, Andy, A Guy You Like. Dus is uh, Toenbak Leeft op de radio, fijn dat er toe dus op aanstaan en we kijken nog even wat er allemaal speelt. Vandaag in de Telegraaf een stukje te lezen over uh, de Roze Zusters in het Limburgse kloosterdorp uh, Stijl. Die hebben geen kerstmis nodig om weer eens uh, te kerken te gaan. Deze 14 nonnen leven uh, vrijwillig achter tralies en binnen onafgebroken dag in dag uit. Ze hebben allemaal zeg maar uh, schema's. Zelfs ook, er zijn echt een paar heel oudjes bij. Die zijn tegen de 90. Die hebben ook een schema dat ze ook s'nachts wel eens uit moeten... om even een tijdje te bidden. Dan zetten ze wel een, een collega daarnaast. Want ja, dat bidden ken ik wel. U was in slaap gevallen. Ja, dat is niet de bedoeling. Hè? Wel er even bijblijven. Dus die schudt af. Ja, blijven bidden. Blijven bidden. Oké, okay, neem ik het nu over. Wat vreselijk. Dus uiteindelijk, af en toe gaan ze wel even de straat op. Uh, om bijvoorbeeld uh, naar de dokter te gaan of uh, iets, uh, medicijn op te halen of werk. Bijvoorbeeld. Dus, maar dan hebben ze een speciaal tunnel om de weg onder, door te gaan. En dan zo min mogelijk contact te treden met andere mensen. Ze hebben ook een televisie en die gaat alleen aan het, wanneer de pauze erop is. Dat snap ik. Oh ja, ja. Zeker. maar wie en, gaat uh, kijken of hij erop is? Uh, ja, dat, dat gaat iemand dan uitzoeken, zeg maar. Uiteindelijk uh, hebben ze wel eens een keer, uh, omdat er iemand ziek was, hebben ze wel eens het uh, zeg maar, uh, de tafeltje dekje langs uh, laten komen. Maar dat viel zo tegen dat ze zeiden: nee, we gaan zelf weer koken. Dus, uh, en uh, met de familie hebben ze af en toe een Skype-verbinding. Niet vaak, dat is dan vaker per jaar. En dat is het dan eigenlijk ook. Verder zijn ze constant bezig om dus uh, God aan te roepen om uh, voor de wereld te zorgen. Ik vind het wel mooi. Ja. Zinloze actie, zeg ik maar. Oh, sorry! <laughs> je weet het niet, hè, wat het allemaal doet. Het je voelt niet. toch wel de sfeer, ook bij Serious Request op het plein. dat ja. iedereen uh, dat gevoel heeft samen. En volgens mij moet dat toch uh, wereldwijd... Het is gewoon uh, aangenomen werk, hoor. Dit is, niet, uh, dit is gewoon echt... die midden in de nacht, sta je daar... sta je dan een of ander dingetje uit de... Sorry, ik ben echt een humanist. sorry. Misschien moet ik <laughs> ja. in dit moment. Nee, vertel. Wat heb nou, je? Nou ja, ja, dit is een afgrijzig uh, filmpje. De, de BBC, die zegt dus... er is een Israëlisch-Amerikaanse organisatie en die heeft uh, wereldwijd kinderen met kanker uh, gebruikt... door ze in te zetten voor inzamelingsacties. Dat geld dat wordt opgehaald zou dan bestemd zijn... voor de behandeling van de kinderen. I maar je ziet er helemaal niets voor terug. He? Heel naar. Okay. En uh, dat ze zagen toen een een uh, aangrijpende advertentie op YouTube. En toen zei een meisje, ik wil niet sterven... en mijn behandeling kost veel geld. En een crowdfundingactie zou bijna 600.000 euro hebben opgebracht. En toen zijn ze verder gaan kijken... En een van die kinderen was ook Galil Tabasa uit de Filipijnen. En die kreeg ook kanker. En uh, de, uiteindelijk uh, zou ze dan 1300 per maand hebben om voor het kind te zorgen. Ze hoofd er kagels gehoord. Hij moest doen alsof hij. Uh, Jezus, oh, dit is echt, de echt zo verhaal. Verjaardag om... ja. <laughs> maar uiteindelijk uh, ze had niks gehoord. Ze nou nee? snel contact met hem op. Video's ze heeft geen succes gehad, zei ze toen tegen haar. En ze kreeg 600 euro voor het maken van de opnames. En inmiddels is dat jongetje is gewoon overleden. Ja. En dat, die opname, die video had echt iets van 23.000 euro opgebracht. En dat geld is allemaal weggesluisd naar? De, nou, naar zelf, naar een eigen bankrekening. Maar het okay. is dus een documentaire van de BBC. Ja. En uh, ze gingen op dezelfde manier te werken... ook met Oekraïnse en Colombiaanse kinderen. En uh, Dus ga maar kijken op de BBC. Er is daar dus ja, een ja, link ik, naar. Ik, ik zou bijna zeggen, dit moet je eigenlijk gewoon helemaal niet laten horen. Want er gaan heel veel mensen... Die altijd, altijd op je brengt ze op ideeën. Ja, die hebben zoiets van... Uh, Oh jee, oh daarvoor geef ik nooit. Nee, want het komt altijd verkeerd terecht. De strijkstok. Terecht. Ja, dat strijk, ja. vind ik altijd zo'n dooddoel. Dat dus je denkt, de oké, okay, je bent beroerd om wat uit te geven. Je bent beroerd om een kleine risico te lopen. Dat misschien niet. Nou, het komt dat meestal wel, wel terecht. die anderhalve euro op. van jou? Nou goed, Serious Request heeft een tussenstand gehad van ruim 4 miljoen. Dat schijnt echt, wat? echt bizar is dat, hoorde ik reacties. Dus, uh, ja. dus dat gaat goed en dat komt allemaal wel goed terecht. Dat ja. toch God, even goed erop wijzen. Geef gewoon daaraan, want het is spieren voor spieren. En dat heeft natuurlijk ook de maat allerlei kinderen die allerlei enge ziektes nou goed, dit was Toebalkleef. Ja, en tot volgende week. En een fijne kerstdag allemaal. Zeker, wij gaan het op de derde kerstdag nog eens een keer dunnetjes over doen. Oké. Mooi weekend. Hoi. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.